De 50-jarige Le Terme gaat werken onder de Mexicaan Gourieya, die sinds 2006 secretaris-generaal is van de economische denktank. Le Terme was tweemaal premier van België en zijn huidige regering is al 15 maanden demissionair. Zijn aangekondigde vertrek zet extra druk op de regeringsonderhandelingen in België, die nog altijd uiterst moeizaam verlopen. Op de A16 heeft een automobilist bij het knooppunt Klaverpolder een voetganger doodgereden. De automobilist belde na het ongeluk de politie en zei dat hij een man had aangereden. Toen agenten bij de plek van het ongeluk kwamen was de voetganger al overleden. Het is onduidelijk waarom de man op de snelweg liep. Op de A16 richting Breda was bij het knooppunt Klaverpolder de verbindingsweg naar de A17 een paar uur dicht voor sporenonderzoek. De wedstrijd in de Champions League tussen Barcelona en AC Milan... is geëindigd in een gelijkspel. Het werd 2-2. AC Milan kwam via Pato in de eerste minuut op voorsprong... maar daarna was Barcelona hier een meester. De doelpunten van Pedro en Bia kwamen de Catalanen op voorsprong. Vlak voor tijd maakte Thiago Silva uit een corner van Seedorf... de gelijkmaker voor Milan. En dan het weer. Tegen de ochtend toenemende bewolking uit het noordwesten... later gevolgd door buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Goedenacht. Het komende uur hoort u bij Nog Steeds Wakker. Hoe het nu twee dagen na 9-11 is in New York. We praten u bij over het pensioenakkoord dat er nog steeds niet is. En onze verslaggever Pieter Munnik die gaat gratis patat eten. Nou, we beginnen bij minister Verhagen. Want hij is minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Is ook nog eens partijleider van het CDA, vicepremier en vader van drie kinderen. En toch weet hij in al die drukte ook nog eens te twitteren. Misschien wel iets te veel te twitteren, zelfs volgens deze 60-kamerlid Kees Verhoeven in ieder geval wel. Hij hoort wat hem betreft iets te vaak het nieuws eerder via Twitter dan in de Tweede Kamer. Goedendag meneer Verhoeven. Goedenacht. Als alternatief voor vakbond. Uh, u zult wel in uw knuisje lachen dat de gewone vakbonden zo staan. Hallo. Hallo. <laughs> ja, We het verkeerde dingetje in, sorry daarvoor. Uh, Twitter, dat is direct contact met het volk. Hoe kunt u daar nou tegen zijn? Nou, ik ben ook niet zozeer tegen het twitteren van uh, de heer Verhagen. Dat, uh, dat moet hij, uh, wat mij natuurlijk helemaal zelf weten... Wat wij vervelend vinden is dat hij eigenlijk uh, elke keer eerst allerlei plannen die uh, hij voorstelt... aan de telegraaf van de andere krant geeft en uh, dan pas later aan de Tweede Kamer. Uh, waardoor we eigenlijk altijd pas of uit de krant lezen wat hij wil... of pas heel laat uh, weten wat hij allemaal gaat voorstellen. En nou, dan kunnen wij op die manier ons werk niet goed doen. Dus daarom vinden we eigenlijk dat hij gewoon eerst een brief aan de Tweede Kamer moet sturen... over uh, alle voorstellen die hij doet. Maar het is toch als minister helemaal niet raar om eerst die ideetjes een beetje te lekken aan de pers? Nou ja, dat is misschien niet raar, maar uh, het is ook zo dat als het elke keer gebeurt, dat je als Kamer voelt dat je niet meer serieus genomen wordt. En daar willen we eigenlijk uh, vanaf. Dus uh, daarom is het ook zo dat de hele Tweede Kamer vandaag heeft gezegd: van uh, nou, we gaan uh, een brief aan uh, de minister uh, sturen. waarin we gewoon tegen hem zeggen: uh, meld ons uh, wat je van plan bent om te gaan doen. Uh, en als je vertelt dat je bijvoorbeeld de uh, Kamerverkooponderheffing gaat afschaffen. Vertel dan ook waar je het van betaalt. En vertel dan ook het hele plan. In plaats van een, uh, ja, een, een, een leuke voorpagina nieuwtje uh, voor een bepaalde krant. En heeft u ook enig idee waarom Verhagen dan ja, naar de krant toe gaat. In plaats van eerst naar u? Want hij moet het uiteindelijk toch aan de Kamer zeggen. En niet aan. Uh, nou ja, Sjoel van de Telegraaf. Ja, nou, dat heeft natuurlijk te maken met profilering. En met, met, met, met toch. Uh, ja, Scoren richting. Uh, zeg maar plannen op een goede manier kunnen, kunnen verkopen. Uh, Kijk, en het, het is best begrijpelijk dat je um, als, als kabinet, uh, uh, en dat gebeurt sinds jaar en dag, dat je probeert zo mooi mogelijk beeld te scheppen van alle voorstellen die je doet. En het is ook helemaal niet erg dat je bij wijze van spreken uh, een interview geeft aan een krant en op het allerlaatste moment de Kamer informeert. Maar wat, wat er nu steeds gebeurt, is dat wij echt uit de krant moeten lezen wat de plannen zijn en dat we dan aan een vraag ja, mogen wij de plannen ook absoluut even uh, in, een, in een brief aan de Kamer krijgen? Ja, en dan duurt het soms nog een maand voordat het gebeurt. Dus dan, ja, dan wordt het een beetje te gek. Dus het heeft natuurlijk gewoon te maken met het, het, het willen scheppen van een mooi beeld. Zit u zelf op Twitter? Ja, ja, ja ik, uh, ik zit zelf op Twitter, ja. En waar schrijft u dan over? Nou ja, ik twitter niet over mijn, uh, over mijn privéleven. Want dat is niet zo interessant. Ik twitter eigenlijk bijna, bijna alleen maar over uh, mijn Tweede Kamerwerk. Ja, en heeft u wel eens iets eerder op Twitter gezet... dan uh, dat u het aan andere collega's liet weten? Ja, maar dat is natuurlijk wel... Die vergelijking werd vandaag een paar keer gemaakt. Ik snap het ook wel, was het grappig. Uh, maar ik ben natuurlijk geen. Ja, grappig, minister. u, u uh, vindt dat de minister dat niet mag doen? Ja, Dan maar ik toch... heb niet dezelfde positie als de minister. Uh, kijk, als Tweede Kamerlid controleer je de regering. En als Tweede Kamerlid heb je dus zeg maar, de, de taak, en daar ben je ook voor gekozen, zelfs het volk, om op te letten dat, dat het kabinet, dat de regering doet uh, uh, uh, ja, wat goed is voor het land. En, en dat dat op een goede manier gebeurt. Uh, ja, dan moet je wel weten wat er gebeurt en dan moet je die plannen dus krijgen. En dan is het dus niet handig als je die plannen uit de krant moet lezen, maar dan moet je gewoon gedetailleerd op de hoogte worden gebracht. Daar gaat het om. En ik ben tweede Kamerlid, dus ja, als ik een keer een voorstel heb, dan mag ik dat rustig aan, aan, uh, aan, aan, aan de media vertellen. En eerst aan de media en dan pas aan mijn collega. Als ik ooit minister word. Uh, ja, dat geldt voor mij wat, wat ik nu tegen Verhaag heb gezegd. Maar op dit moment ben ik Tweede Kamerlid. Er zit wel een groot verschil tussen. En dit, dit voorstel aan uh, minister Verhagen of eigenlijk deze vraag... Heeft hij dat dan, denkt u, uit de krant gehoord? Of via andere sociale media? Of heeft u het echt persoonlijk tegen hem kunnen zeggen? Nee, wij, uh, hij heeft het uh, te horen gekregen via, ja, via, de, via de Griffie, zeg maar. Dus uh, we hebben een, uh, een, een, een commissie. Dus nog de oude, Tweede Kamerleden in. oude stijl, zeg maar, nog. Die, ja, dat gaat Officiële niet de oude stijl. stijl. Het gaat, het gaat meer in dit geval gaat het om, om uh, het feit dat wij als Tweede Kamer een besluit hebben genomen en hij heeft, daar, uh, heeft, dat, uh, heeft dat vernomen. Dus hij krijgt een, een brief waarin staat dat wij het niet leuk vinden dat hij elke keer eerst uh, naar de pers went en dan pas uh, ons informeert. Dus dat, dat heeft, dat, die brief krijgt hij te lezen en ja, inmiddels is dan dat besluit ook uh, op de me in de media bekend geworden. Dus... Uh, hoe hij het leest, dat maakt eigenlijk niet uit. Uh, het gaat erom dat hij voortaan uh, zorgt dat als hij een voorstel wil doen of een plan heeft... dat hij gewoon uh, ja, netjes even aan de Kamer informeert uh, hoe, hoe het zit. Dan was er een tijdje geleden nog meer te doen over Twitter en de ministers. Namelijk dat ze dat ook tijdens vergaderingen deden. Ja. Is hij daar al een beetje mee opgehouden? Nou, kijk, hoe, ze het, uh, hoe, ze, hoe de ministers het doen. En ik uh, bedoel, Tweede Kamerleden die twitteren ook. En er wordt ook wel eens gezegd van uh, als je televisie kijkt naar een uh, politiek 24, dus als je zit te kijken naar de Tweede Kamer, uh, dan zie je dus ook wel eens dat allerlei Tweede Kamerleden aan Twitter zijn of ministers aan Twitter zijn. De vraag is natuurlijk van ja, als je met elkaar aan het vergaderen bent, moet je dan ook de hele tijd met die met die, die mobiele telefoon bezig zijn. Nou ja, ik zou zeggen gevoelsmatig, nee. Uh, maar daar zijn geen hele harde regels over. Op zich dat twitteren natuurlijk gewoon een extra manier om, om, om uh, uh, uh, informatie uh, Ik, te, te delen. Het, het is nu natuurlijk ook heel erg hip, uh, vooral bij politiekorpsen... en al dat soort instanties, om een soort code op te stellen. Ik hoop toch niet dat u dat voor Tweede Kamerleden gaat doen, en ministers? Nee, helemaal niet. Gelukkig. Uh, het, het, het gaat ons niet om twitteren. Het gaat ons eigenlijk puur om het feit dat we als Tweede Kamer uh, zeg maar gekozen zijn... om het uh, uh, namens het volk de, de regering te controleren... en dat we daar goed op de hoogte moeten zijn van wat de regering doet... en dat we daar als eerste de plannen moeten krijgen... Uh, en, en niet zeg maar, uh, ja, de, de media. Da daar gaat het eigenlijk om. Nou, Laten we hopen dat uh, minister Verhagen zijn Blackberry... iets vaker in zijn zak houdt. Uh, laten we het daarop houden. Ja. D66-Kamerlid Case Proeven, dank u wel voor je toespraak. Graag gedaan. Afgelopen zondag was de herdenking van tien jaar na 9-11. Maandenlang was er voorbereid en honderden documentaires... werden op televisie uitgezonden. De kranten stonden bomvol over de gebeurtenis... van uh, misschien wel het hele decennium. Nu, twee dagen later, is de rust weer wedergekeerd in New York. En daar zit onze correspondent Hanneke Kultjes. Goedenacht Hanneke. Hallo, goedavond. En is de rust wedergekeerd? Ja, het is echt... Uh, um, nou ja, de krant is natuurlijk maandag nog wel vol... met alle verslagen van de herdenking zelf. Maar uh, nu wordt er eigenlijk niet meer over 9-11 gesproken. We hebben hier in Nederland veel meegekregen van die herdenkingen. Zo werden ook de, de, de um, ceremonie op Ground Zero live uitgezonden... Um, gebeurde er nog meer in New York op die dag? Um, ja, dat, de, de ceremonie op Grand Zero was toch echt wel het belangrijkste van die herdenking. Er werden op verschillende plekken, vooral in het de nog wel herdenkingen gehouden. Maar uh, het feit dat daar het monument onthuld is, waar alle namen op staan, dat, dat na tien jaar tijd dat mensen uh, nabestaanden eindelijk een plek hebben om terug te gaan, uh, om te zien waar, waar hun geliefden uh, die, die dag gestorven zijn, dat was toch wel heel erg belangrijk. Ja, maar... Dat maar echt het centrum van het... Uh... Maar, mis, maar misschien nog wel een beetje pijnlijk daar, is dat er dus een monument geopend is en daar zit nu ook gelijk een fout in. Ja, dat is inderdaad uh, vandaag uh, naar buiten gekomen. Uh, de, een van, uh, de, de zussen van een van de slachtoffers, Jeffrey Shrier, die was een obligatiehandelaar bij Cantor Fitzgerald. Um, een bedrijf dat uh, op 11 september 2001 bijna 700 uh, uh, werknemers heeft verloren. Um, daar is zijn voornaam verkeerd van geschreven, hij heet Jeffrey. Maar op het monument staat hij als Jeffrey, dus de uh, E staat voor de R. En zijn zus Janice uh, zag uh, zondag uh, als eerste het monument uh, met alle andere uh, families uh, daar. En die zag dus dat zijn naam verkeerd geschreven stond. En dat vond ze natuurlijk niet leuk. Uh, nu heeft uh, de baas van het monument uh, natuurlijk meteen enorme excuses aangeboden. En hij heeft beloofd dat het binnen enkele dagen wordt opgelost. Oké, okay, dan komt er waarschijnlijk een nieuw plaatje daar gelijk... Uh... Uh, op met de juiste naam? Nou, het is zo dat de, de, het monument bestaat uit uh, grote vijvers uh, op de plaats waar vroeger de funderingen van de twee torens stonden. Dat zijn enorm grote vijvers um, met, met diep daarin water en vanaf de zijkanten valt het water naar beneden, een soort van watervallen. En aan de buitenkant zit een bronzen rand waar al die namen ingegraveerd staan. Dus hoe ze dat zeg maar, praktisch op gaan lossen zonder het hele monument weer uh, te moeten afbreken, dat weet ik niet. Ik denk dat ze dat meer. Kunnen, ja, weer kunnen ingieten met brons en dan weer kunnen graveren. Dat, dat moet nog eens blijken hoe dat uh, gaat worden. Ja. 9 uh, deze 9-11 dan. Was de dag dat dat monument openging ook. Um, wordt het een beetje fatsoenlijk bezocht? Want ik begreep dat je er niet zomaar binnen kan komen. Ja, het, wordt, het is echt enorm populair. Uh, dus ik heb gelijk, je kunt er niet zomaar even als je in de buurt bent denken van... hé, hey, ik ga even kijken. Je moet echt uh, een kaart hebben gereserveerd... Dat komt via een website uh, en, en daar kun je dan je gegevens achterlaten. Je moet ook je adres invullen en dergelijke. Dat zal iets met de veiligheid te maken hebben. En dan kun je er naar binnen op de tijd die op jouw kaartje staat. Uh, dat heeft niet mensen afgeschrikt. Uh, de, de eerste dagen zijn, is het monument echt enorm goed bezocht. Duizenden mensen hebben er al naar gekeken. Maar als jij nu zegt in Nederland van hey, ik ga binnenkort naar uh, uh, New York en ik wil wel even een kijkje nemen, dan moet je wel echt opschieten. Uh, want uh, er is nog een gaatje op 2 november, zag ik net, om kwart voor zes. Uh, maar voor de rest is het echt pas weer vanaf 1 december dat je er terecht kunt. Dus het is echt uh, populair. En, en ja, jij woont in New York. En um, uh, we hebben nu natuurlijk alle heisa misschien of eigenlijk ophef gehad rond, uh, rond de herdenking. Maar als je gewoon zeg maar een maand geleden of, of twee maanden geleden... merk je nu nog in New York wat, wat van de aanslag in het, in het ja, dagelijks leven daar? Of, of is, is de stad in die zin verder gegaan? Nee, dus dat is echt verder gegaan en uh, ook, ook uh, plekken om de stad heen. Dat is bijvoorbeeld een plaats in New Jersey waar heel veel mensen zijn omgekomen. Die, die worstelen ook echt heel erg met, het, met de balans tussen herdenken en, en doorgaan met het leven. En er wordt ook wel gezegd dat deze herdenking uh, tien jaar later de, de laatste grote herdenking is geweest. En nu is het gewoon weer de blik op de toekomst en niet meer terugkijken en vooruitkijken. En dat is natuurlijk ook de reden waarom nu het nieuwe WTC weer, uh, uh, over een jaartje ongeveer weer bijna... Uh, ...opgebouwd is en waardoor New York weer een uh, hele nieuwe skyline krijgt. Um, nu ook wel echt laten zien van we zijn er weer, we zijn weer opgekrabbeld... ...en uh, niemand krijgt ons meer uh, eronder. Kijk, New York en Amerika kijken weer vooruit. Dankjewel, Hanneke Kultjes. Graag gedaan. Het is bijna kwart over twee in de nacht. U luistert naar Nog Steeds Wakker met zometeen live muziek in de studio van de band The Hype. Een beetje ruzie zijn we wel gewend, maar zo bond als nu maken overheid en vakbond hetzelfde. De strijd over een nieuw pensioenakkoord duurt inmiddels al bijna anderhalf jaar. En in de lente leek het conflict te zijn opgelost. Tenminste, dat leek. Want het bereikte akkoord werd vorige week toch nog door de bonden afgekeurd. En dus moeten er alle partijen, kabinet en vakbonden weer terug naar de onderhandelingstafel. Martijn Piekaert van Alternatief voor Vakbond, goedenacht. Goedenacht. Als alternatief voor vakbond, uh, u zult wel in uw knuisje lachen dat uh, gewone vakbonden zou stuntelen? Nou ja, uh, het is eigenlijk heel triest natuurlijk dat ze er niet uitkomen. Maar aan de andere kant ook wel voorspelbaar. Want uh, ja, problemen uh, hebben ze decennia lang genegeerd. En op een gegeven moment worden ze dan zo groot dat ze eigenlijk niet meer op te lossen zijn. Want er wordt op dit moment echt hoog spel gespeeld. Het was gisteravond natuurlijk al hoog spel met Agnes Jongerius. Maar nu zelfs minister Kamp iets water bij de wijn gedaan heeft. Zeggen Abvakabo en FNV-bondgenoten nog steeds van nee, het is ons ja, te mager. Ja, daar lijkt het wel op. Het is, het is niet helemaal duidelijk wat nu de houding is van, van alle bonden. maar. Het lijkt erop of ze inderdaad nog steeds uh, niet uh, over de streep getrokken worden. En ze hebben al, ik heb net Kamp op, de, uh, op het nieuws horen zeggen... Dat, uh, dat de bonden in ieder geval nog tot maandag hebben. Dus ze krijgen weer extra tijd. Ja, want laten we nog eventjes teruggaan in, uh, in de geschiedenis... om te kijken wat er nou precies gebeurd is. Het speelde dus al anderhalf jaar. Mm -hmm. uh, er leek een uh, akkoord bereikt te zijn... maar dat is uh, vorige week toch nog ineens uit het raam gegooid. Waarom Klopt. hebben ze dat akkoord in eerste instantie dan gemaakt? Nou, ik denk uh, onder andere dat degenen die het overgaan... gewoon te weinig begrip hebben van de materie. Het is vrij complexe materie en uh, ze snappen het gewoon niet goed genoeg. Maar dan bedoelt u uh, mevrouw Jongerius en meneer Kamp? Uh, die sowieso. Die, die hebben geen verstand van de manier waar ze zich mee bezighouden. Absoluut onvoldoende verstand hiervan, ja. Maar er, er, er zit toch voor, voor jaren en jaren aan, aan vakbondervaring daar in dat overleg. u zegt ja. eigenlijk dat, dat ze geen verstand ervan hebben. Waar zit dan het probleem? Uh, nou, het probleem zit erin dat ze eigenlijk al decennia lang het probleem ontkennen. He, dus, dus de vergrijzing om wat te noemen, dat is een van de belangrijke oorzaken van de huidige Malaise. Die is natuurlijk niet van vandaag of gisteren. Dat is al decennia aan de gang en daar wordt ook al decennia voor gewaarschuwd. Van als je hier niks aan doet, heb je straks een groot probleem. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau en allerlei top, top economen is gewoon niks mee gedaan. Ja, daar kan je toch niet 1, 2, 3 iets aan doen? Maar je kan ook tegelijk niet die mensen hun pensioen ontnemen die nu op die leeftijd zijn. Nou, en dat is precies het probleem. Want die mensen inderdaad die gepensioneerd zijn, die hebben harde, harde toezeggingen. En alleen het wordt betaald in een pot en een gezamenlijke pot. En als het zo doorgaat, dan is die pot straks leeg voor de generaties daarna. Maar dat ja. is toch een echte impasse dan? Daar kom je toch nooit meer uit? Uh, dat is een, inderdaad een heel groot probleem. En uh, heeft, daar heeft de wetgever ook in voorzien dat dat zou ontstaan. En daarom heeft de wetgever ook in de wet vastgelegd dat als zo'n situatie zich voordoet, dan kunnen pensioenfondsen uh, korten, de uitkeringen korten. Dat is, een, dat is een soort paardenmiddel of als het echt helemaal mis is, aan het gaan is. Nou, dat is het nu. En alternatief voor vakbond, uw club om dat zo te zeggen, die is daarvoor? Ja, en dat hangt heel erg van het pensioenfonds af. Er zijn ook sommige pensioenfondsen die het nog wel goed doen. Maar de meeste zijn sterk vergrijst en zitten in onderdekking. En dan zegt de wet eigenlijk van ja... Dan moet je korten om de zaken op, op, op, op orde te krijgen. En is dat, is dat genoeg? Of, of, dus, wat willen jullie nee, misschien Nee, dat is, dat, is maar, dat is alleen maar stap 1 om te voorkomen dat ze meteen kopje ondergaan. Vervolgens moet er ook nog een duurzaam pensioenakkoord komen. En minister Donner, uh, de vorige minister van Sociale Zaken, die heeft een aantal rapporten laten opstellen. een aantal uh, commissies van wijze. En daar bleek heel duidelijk uit dat het huidige pensioenstelsel niet duurzaam is. Dat eigenlijk de premies met, met ruim 30% omhoog zouden moeten om de aanspraken waar te maken. En dat er, uh, ja, dat er grote tekorten zijn. Nou, dus die, die duurzaamheidsslag moet ook nog gemaakt worden. Ja, er gaan nu ook stemmen op die zeggen, nou vakbonden misschien een iets wat achterhaald concept, uh, uh, uh, laat de Tweede Kamer het uitzoeken. Uh, de vakbonden hebben het lang genoeg over gesteggeld, het is klaar, die komen er niet uit. Dan maar zonder uh, uh, uh, uh, ja, draagvlak van die clubs erachter en uh, we gaan gewoon uh, de Tweede Kamer het uit laten zoeken. Is dat misschien een idee? Uh, dat is zeker een idee. In mijn, mijn, ik heb daar een boek over gegeven, de pensioenmythe. En daar pleit ik nou, enerzijds ook voor een parlementaire enquête. Want, want die vakbonden die zijn, uh, en, en werkgeversorganisaties die zijn verantwoordelijk voor de huidige malaise. En uh, ik zeg ook dat de politiek daar het initiatief moet nemen. Omdat de vakbonden er gewoon maar, niet uit Maar zouden de oude vakbonden dat pikken Of zouden die weer hun achterban mobiliseren en dan het Mali-veld weer uh, volzetten? Nou, dat, dat, dat uh, moet nu blijken. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld in, in, bij bondgenoten... Daar heb ik uit uh, de oorlogzuchtige taal van, uh, van, van de kolk lijkt het er wel op of zij wel uh, actieplannen hebben. Er is nu flink wat ruzie tussen de bonden en de minister. Um, het heeft toch een beetje de schijn van dat het misgaat. Mm -hmm. Wat denkt u nou dat de uitkomst is? Ligt nou, ik, er denk er, ik denk niet dat de bonden er meer uitkomen. Ik te Het tekort, als je in termen van, uh, van gewoon bedragen... Ten opzichte van de indexatieambitie van de fondsen, is er een tekort van ongeveer 250 miljard. De, de, het bedrag dat het kabinet wil bezuinigen deze kabinetsperiode is 18 miljard. Daar gaan ze misschien een derde of zo van realiseren. Dus over dat soort bedragen praten. Uh, het, het is bovendien een probleem dat al decennia lang eraan de zit te komen. Dus de problemen die zijn zo lang genegeerd en zo slecht mee omgegaan, dat het eigenlijk door de partijen die verantwoordelijk zijn voor deze maar lezen niet meer op te lossen is. En dan heeft u uiteindelijk toch nog uw zin... want dan is dat het failliet van, onze, van ons poldermodel. Nou ja, van het, uh, van het zeg maar, dichtgetimmerde poldermodel. Okay, Martin Piekaert van de uh, of alternatief voor vakbond moet ik zeggen. Dank u wel voor je toelichting. Graag gedaan. Tien minuten voor half drie. U luistert naar Radio 1 met Nog Steeds Wakker. Wij houden voor u de hele dag het nieuws in de gaten... en ook de nacht maar. Bij ons aangesloten uh, is uh, Teun. Goedenacht. Goedenacht. je hebt de hele avond televisie zitten kijken. En ja, een televisie, radio. Ik heb er... mijn best gedaan. Kijk, vertel. Me. Want Mick Jagger heeft een nieuwe band opgericht en die heet Super Heavy. In dit project heet, speelt hij onder andere samen met zangeres Joss Stone. En in Nieuwsuur vertelde de Rolling Stones zanger wat hij leert van deze dame. Nothing. <laughs> Well, you know, the youngest member, that I do, you know, I worked with him before a few times, you know, so I'm not saying I didn't learn from Joss, you know, but you always learn from everybody. And, um, you know, you, you pick up things, you know. En wat mij ook opviel, want het is je boos maken dat helpt als je 60.000 euro wilt terugverdienen. Dit bewees DJ Jeroen van Inkel van Q-Music. Hij maakte zich boos over het gestolen geld van KMWF Kankerbestrijding. En binnen vijf uur had hij het gestolen bedrag weer terug met behulp van geldstortingen en luisteraars. Dus jij zit nu op 63.400 <totstuken> Ja. Kortom, wacht. Wow. Ja. ja, kijk, een check! Ja, volgens mij heeft hij er inderdaad niet heel uh, lang mee gezeten. En straks meer uit de media. Goed, je dankjewel. Schoolgaande kinderen met veel te zware schooltassen. Binnenkort moet dat verleden tijd zijn. Want in deze moderne tijden vervangen laptops de ouderwetse schoolboeken. Na een Amerikaans idee moet lesmateriaal digitaal beschikbaar zijn. En daarom mag het klassieke schoolbord het veld ruimen. Tenminste, als het aan docent aardrijkskunde David Pijpert ligt. Goedenavond, meneer Pijpert. Goedenavond. Naast het lesgeven in aardrijkskunde bent u ook projectcoördinator. Digitalisering doet u. Hoe staat het met ja. de digitalisering van de lesstof? Nou, ik denk dat, dat het uh, ja, eigenlijk van belang is dat we digitalisering toch wel gaan invoeren in het, in het, in het onderwijs. Um, uh, ja, leerlingen die nu op school zitten, die krijgen alleen maar met uh, digitalisering en uh, een gedigitaliseerde wereld met, uh, ik noem maar alle social media, krijgen ze mee te maken. Dus waarom niet al hun wegwijs maken uh, met dit medium uh, tijdens het onderwijs? En met digitalisering van de lesstof wordt dan bedoeld dat schoolboeken voortaan in een iPad zitten en dat het schoolbord een beamer wordt? Onder andere, onder andere, ja. Maar ik denk, ik denk wel dat het belangrijk is om te kijken van welk gedeelte van het onderwijs je gaat digitaliseren. Kijk, uh, het, die onderzoek in de, van dat laptops uh, in de klas komen, als je alleen maar laptop in de klas, dan denk ik dat er een soort van overload wordt. Uh, laptops op zich moeten geen doel worden. Het, uh, het is natuurlijk van belang dat, dat je gaat kijken van wanneer kan ik, kan ik die laptop het beste inzetten in de, in de klas. En, en dan kan het echt een aanvulling zijn, denk ik. Maar een, een, een stapje hoger op de hogescholen, daar, daar zijn laptops al meer ingevoerd, heeft bijna iedere student een bij zich. En, en nou ja, toen ja. ik er nog zat, toen merkte ik heel erg aan mijn leraren dat hij het liefst zo snel mogelijk alle laptops weg wilden hebben. Want uh, die zaten alleen maar tegen schermen aan te kijken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dat maakt het allemaal onpersoonlijk. Ja, ik weet niet of dat allemaal onpersoonlijk is. Het is ook dat je als docent misschien, die nu voor de klas staan, niet allemaal opgeleid zijn of vaardig zijn in het, in het werken met laptops. Ik denk sowieso dat het onderwijs wat meer gaat naar individuele leerwegen. Dat, ja, elke leerling is anders en daardoor kun je ook een laptop wel inzetten. Maar je bent dan altijd nog wel een docent, die, ja, je kunt altijd bepalen of je de laptop in de klas wil hebben of niet. Gedurende mijn lessen, als ik uh, wat wil uitleggen... dan kan ik altijd zeggen, jongens, doe de laptop dicht. Uh, of uh, ga in groepjes werken van, uh, van vier en maar één laptop gebruiken... Uh, om toch te zorgen dat ik contact met die leerlingen hou. Ja, u, bent, u bent fan van digitalisering, maar waarom zou je dan überhaupt nog een leslokaal hebben? Um, ik, ja, het contact met de docent is altijd belangrijk. Uh, ik, ik denk dat, maar dat kan dat, toch dat... ook via Skype of zo? Nou, uh, kijk... Uh, uh, Emoties, hè, hoe je met mensen praat, dat is toch wel belangrijk dat je dat ook met je leerlingen hebt. Ik denk juist ook als je als docent met je leerlingen een bepaalde band hebt, dat je dan ook meer gedaan krijgt. Dat, uh, dat is net als met werk, als je alles kan via, de, uh, via, uh, via een laptop, dus waarom zou je dan naar kantoor gaan? Maar toch kom je op kantoor bij elkaar om bepaalde dingen af te spreken en elkaar te zien. Maar dat hoeft niet allemaal, je kunt ook thuiswerken en dat doen nog heel veel mensen. Dus, Leerlingen kunnen ook zelfstandig achter een laptop gaan werken. Maar zou dat dan ook in het onderwijs passen? Dat ze een soort van part-time school krijgen? Deels vanuit huis en deels vanuit een lokaal? Nou, niet deels vanuit huis thuis. Maar uh, wie zegt dat leren in een lokaal uh, moet? Het kan ook uh, dat er bepaalde ruimtes op scholen komen... waar leerlingen gericht met opdrachten aan de gang kunnen gaan. En dat vervolgens uh, uh, in de klas uh, weer presenteren aan elkaar. Is er nou in, in uw vakgebied ook veel ja, opstand misschien hier tegen of verweer? Want het, het lijkt me toch iets dat nou ja, we moeten allemaal met onze tijd meegaan, dus scholen ook. Maar is, is misschien nog de oude, echt oude schoolmeester hier nog tegen? Um, ja, er zijn er al een aantal mensen uh, op tegen. En uh, ja, of dat verkeerd is, weet ik niet. Ik, uh, ik kan mijn docenten, of uh, zelfs mijn collega's bij mij, die zijn gewoon... Uh, ...ontzettend goed in het uh, frontaal lesgeven. Dus die, die, die vertellen een verhaal en die nemen die leerlingen mee. Uh, ik kan dat ook gedeeltelijk en dat doe ik ook gewoon in de les. Maar die kunnen dat echt uh, perfect. Maar ik denk dat je als docent veel meer moet kunnen tegenwoordig. Dat je niet alleen dat, dat prachtige verhaal moet kunnen vertellen... Wanneer je de, ...waardoor je de leerlingen meeneemt... ...maar dat je ze ook uh, moet voorbereiden op de toekomst... Digitalisering van het onderwijs. Het is een, uh, een stap die waarschijnlijk wel gemaakt gaat worden. Dankjewel, uh, David Pijpaard, hij is docent aardrijkskunde... en is ook projectcoördinator Digitalisering... op de school waar hij werkt. En zometeen hier op Radio 1, de hype. Maar tot die tijd moeten we het nog even doen... met uh, muziek uit onze eigen computer. Wel van Nederlandse bodem. Dit is Raccoon en My Town. We got a supermarket en een church... for anyone who's got the urge...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 My Town op Radio 1. De Champions League is weer begonnen. De eerste wedstrijden in het miljoenenbal stonden vandaag weer op het programma. En met de wedstrijd Barcelona-AC Milan was toch de grote kraker. Sportjournalist van de Telegraaf, Siep Oost-Indië, kijk voor ons naar de wedstrijd. Goeiedag. Hallo. We hoefden niet heel lang te wachten op het eerste doelpunt in de Champions League. Nee, het was een van de snelste doelpunten ooit in de geschiedenis van de Champions League. Niet de snelste, want dat, dat is Roy McKay geweest bij, bij Bayern München. Maar deze viel na 24 seconden en dat was een enorme verrassing. Want uh, het was voor Milan en iedereen die had er eigenlijk op gerekend dat, uh, dat uh, Barcelona vanavond een makkie zou krijgen. Ja, nou weten we dus wanneer het eerste doelpunt gevallen is. Dat, dat was na 24 seconden. Ja. Uh, maar daarna volgden nog 90 minuten. Ja, nou ja, het was, uh, het was eigenlijk een, een, een uiteraard een verrassing dat het zo snel viel uh, uh, pato. Dus is een groot uh, Braziliaans talent van, van AC Milan. Die, uh, die liep in één keer door door de defensie van, uh, van Barcelona. Het was eigenlijk een beetje een gelegenheidsdefensie. Er werd vrij slecht ingegrepen en dat duurde nog een minuut of twintig. Daarna ook. Uh, het was een mooie goal van Pato. Barcelona was een beetje van slag in die beginfase. Maar hij pakte zich en was eigenlijk over de 90 minuten lang. Uh, gerekend uh, soevereine ploeg was, was Veland veel beter. Het was eigenlijk langzaam ook weer een beetje de contouren van het... Van het ...uitstekende Barcelona wat wij allemaal kennen. Kwamen ook verdiend op 2-1-voorsprong. Speelde toen eigenlijk heel makkelijk de wedstrijd uit... ...maar ook te makkelijk naar de zin van uh, Pep Dariola langs de kant. Die maakte zich verschrikkelijk boos dat, uh, dat Barcelona te weinig killersmentaliteit toonde... En dat bleek dan ook uiteindelijk uh, half fataal. Want in de laatste seconde van de wedstrijd, dus in de eerste minuut een goal van de Italianen, maar ook in de laatste. Met er 2-2. En dat was eigenlijk uit een, ja, een redelijk betwiste corner van de van de Italianen. Heel Italiaans eigenlijk. Heel Italiaans, heel Italiaans. Want het was eigenlijk ongelooflijk dat. dat, dat AC Milan in de laatste 20 minuten ja, eigenlijk niet eens probeerde om, om nog aan te dringen of er nog wat van te maken. Uh, het was echt loeren wachten, Italiaans wachten op een, op een klein kansje. En uh, nou, die kregen ze eigenlijk een beetje bij toeval van via een corner. En ja, die werden ingekocht. En nu is Barcelona natuurlijk uh, eigenlijk voor alles waar ze aan meedoen de absolute topfavoriet. Ja. En dan spelen ze dit weekend 2-2 gelijk tegen Real Sociedad met dan wel ja. iets van een B-team. En dan nu eigenlijk. Geven ze het ook weer uit handen? Is, is, is er iets mis of is het eigenlijk gewoon pech? Nou, ik vind het eigenlijk niet des Barcelona's. Want wat we tot nu toe altijd hebben gezien van Barcelona. is dat de ploeg zo ongelooflijk geconcentreerd kon spelen. En, en, en zo gefixeerd was op het resultaat. En eigenlijk nooit uh, uh, dingen weggaf. Als ze gaan, ze, gaan ze naast hun schoenen lopen misschien? Nou, dat, daar leek het wel een beetje op. Ja. Het was wel wat gemakzuchtig. En ja. um, ik, ik denk dat dit toch wel een kleine uh, waarschuwing was voor de tweede keer binnen, uh, binnen vier dagen. Ja. Ja, nu, nu, nu heeft uh, Barcelona heeft Avelay en uh, uh, we hebben natuurlijk Cedor Van Bommel en Urbi Emanuelson bij AC Milan. Deden die nog mee? Van Bommel en Cedor staan alle twee in de basis. En uh, Urbi Emanuelson is er, is er een half uur voor tijd ingekomen aan de Italiaanse kant. En bij de, uh, de Spanjaarden kwam eigenlijk Avelay zeven minuten voor tijd uh, pas in het veld. Die is geblesseerd geraakt uh, eind juli. En speelde dus de eerste minuut weer voor Barcelona. Ja, en Iniesta viel geblesseerd uit, begreep mij. Ja, ziek, ziek. Oh, ziek. Ja, het was een heel vreemd moment, want hij, uh, hij zette aan voor een actie- en strafschopgebied. en liep eigenlijk rechtdoor naar de reclameborden. bleef daar eventjes over hangen. Het leek erop dat hij uh, aan het overgeven was en meteen daarna werd hij gewisseld. Dus ik had sterk de indruk dat hij, uh, dat hij heel, erg, uh, heel erg ziek geraakt was tijdens de wedstrijd. Een heel vreemd moment. Maar de ene zijn dood is de anders op brood misschien? Maakt het meer kans? Nee, dat uh, was in dit geval niet zo omdat Fabregas in de ploeg kwam. Fabregas is de grote aankoop van, uh, van, van, uh, van Barcelona deze zomer. Fabregas en Sanchez zijn aangekocht voor uh, redelijk, redelijk grote uh, bedragen. En Dat is eigenlijk in het licht van Affollai misschien wat vreemd, want de ploeg is daardoor uh, ja, redelijk verbreed. Uh, zodat hij uh, ja, waarschijnlijk toch misschien wat minder aan, aan speeltijd gaat, uh, gaat toekomen. Rare acties dus en een rare uitslag, maar er was nog één ding wel heel normaal. e minuut volgens mij. Mark van Bommel pakte de gele kaart. Ja, maar dat zit toch altijd een beetje in. Het, was, het had niks te maken met een, met, een, met een actie op het veld. Ik denk dat het protesteren was of, of, of praten tegen de scheidsrechter. Zo kennen we me. Internationale schijnt, zijn er wat minder van gediend dan wij in Nederland, uh, komt mij bekend voor. Uh, maar ja, ik, kijk, ik, vind maar zo, ik vind Mark van Bommel altijd een geweldige kracht, omdat, uh, omdat ja, dat, dat, dat ontregelen en schochelen, dat, dat, dat, dat hoort er wel een beetje bij, bij, een, bij een, in je weerbaarheid van je ploeg. Nou, het, het heeft ze in ieder geval een, een punt opgeleverd, laten we het dan zo zeggen. AC Milan tegen Barcelona, dus 2-2. Siep Oost-Indië, Telegraaf verslaggever, sportverslaggever. Dank je wel voor je toelichting. Ja, tot oorlog. Vier minuten over half drie. Dit is Radio 1 en nog steeds wakker. We houden het nieuws van de dag bij en ook het nieuws van de nacht. En daarvoor is aangeschoven bij ons aan tafel onze actualiteitenredactrice. Het Nieuwsminuutje. Christel van der Meer. Goedenavond.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 Het Nieuwsminuutje. Volgend uur dan schuift Christel natuurlijk weer aan... voor een volgende update van het nieuws. En uh, ja, We hebben het al eerder aangekondigd in de studio vannacht. Ook live muziek. We hadden net uh, vanuit de computer nog muziek... maar we hebben het altijd veel liever als het gewoon hier vlak naast ons gespeeld wordt. Vandaag in de studio de band The Hype. En daarvoor is Jorik bij ons even aan tafel gekomen. Goeiedag. Ja, goedenacht. Wat kunnen mensen verwachten van The Hype zometeen? Een hele rustige ingetogen uh, set van muziek om lekker bij in slaap te vallen. Want normaal gesproken gaat het allemaal iets harder, uh, elektrisch ja, versterkt. Ja, normaal knallen we gewoon. Dan gaan we inderdaad met drums en bas en gewoon veel energie, gewoon rock roll en gaan. En nu zijn we met z'n drietjes, zoals je hebt gezien. Dus we zijn met twee gitaren en accordeon. Dus het gaat er een stuk rustiger aan toe. Ja, vertel eens wie jullie zijn. Jullie komen uit Haarlem? Ja, klopt. We zijn een band uit Haarlem, um, al flinke wat jaren bezig. En we gaan nu volgende week eindelijk onze debuutplaat uitbrengen. Dus uh, de afgelopen weken zijn heel druk voor ons geweest. Ja. En we zijn nu ontzettend veel promotie aan het doen. Zoals hier nu op dit moment. En uh, ja, dan hopen we natuurlijk dat we ontzettend veel gaan spelen. En dat veel mensen tot ja. de een of andere meer oppikken. En, want en is, want hebben jullie een album of een EP gemaakt? Een album. Echt een heel album? Ja, ja, ja. Daar ja, ja, zijn dus wij lang mee bezig geweest. En ja. nu is het eindelijk helemaal af. En dat zal ook wel een toertje achteraan komen. Ja, ja zeker. Ja. We oh. hebben nog niks gepland wat dat betreft, maar ik denk dat dat wel spoedig bekend gaat worden. Ja. Dat er gaat gebeuren. Komt er vannacht eigenlijk ook nog van die, die debuutsingle of het debuutplaat eigenlijk. Ga je daar nummers van spelen? Hebben wij nog primeurtjes? Want, uh, um, week we dat. Ja, we gaan vier nummers spelen begrijp ik. Uh -huh. Wat echt heel tof is, want meestal mag je maar één nummertje spelen op de radio. Misschien twee, als je geluk hebt. En van die vier nummers uh, zijn er drie van ons de buurtplaat. Oké, okay, nog nooit ja. ergens anders gespeeld, nog nooit ergens anders. Uh... Nou ja, dat wil ik ook weer niet zeggen, maar we kunnen wel doen alsof. De landelijke ja. première misschien. Ja. Laten we het daarop houden. Ja, één nummer is inderdaad wel een echte première. Oké, okay, nou, ja. dat is in ieder geval heel gaaf. Is dat ook het eerste nummer dat je gaat spelen, of moeten daar mensen op wachten? Nou, we hebben hem wel eens gedaan hier en daar. Ja, Oké, okay. dit, dit nummer, hoe heet dat nummer dat je nu gaat spelen? Het heet Travelog. En uh, gaat het nog ergens over? Oh ja, het gaat heel erg ergens over. Mogen nee, we vragen waar? Ja, ja nee, <laughs> Travelog is eigenlijk een soort levensfilosofie in drie minuten verpakt. Um, over treed ook eens buiten de gebaande paden. Neem eens een andere weg. Het is goed opletten je, geblazen dus voor de luisteraars van ja, radio. Kijk, kijk om je heen en geniet, geniet ook van de reis. Want de reis is al een doel op zich en allemaal dat soort dingen. Nou, ja. Ik stel voor dat je de reis naar je gitaar en microfoon onderneemt. En uh, ik weet niet hoe inspirerend deze studio is. maar <laughs> Iedere reis begint met een eerste stap, toch? Goed, in de studio van WNL dus op Radio 1: The Hype en Travel Oak. All right. One, two.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 And he tells me, "Son, that Eddie got Can you tell me why the sun don't shine? Can you show the answers that I need to find? Oh, Somewhere, someone comes across and he tells me something. Mannen, twee gitaren en een accordeon. De hype was dat op Radio 1 met Travelogue. Zoals wij altijd Nederlanders zullen blijven, zo zal ook de Febo altijd de Febo blijven. En vandaag vierde de fastfoodketen zijn 70ste verjaardag. En vanwege dit heugelijke feit was vandaag tussen 12 en 2 middags een portie friet helemaal gratis. En dus stond onze verslaggever Pieter Munnik op de voorste rij. Jullie zijn wel echt een stel Nederlanders. Er wordt gratis patat uitgedeeld en jullie zijn als de eerste bij. 10 minuten open hier. Waarom? Uh, gratis is altijd goed, toch? En kom je dan ook van ver? Uh, nee, ik gewoon in Utrecht. Maar je bent wel speciaal op de fiets gestapt? Of... Ja, op de fiets gestapt. Zou meteen nog een halen? Of... Nou, misschien. Dat weet ik nog niet. Nee. Uh, en jij, uh, jij staat hier ook. Maar smaakt gratis patat nou ook echt beter? Nee, nee, hij is minder lekker. Minder lekker ja, zelfs? hij is minder lekker. Hij smaakt... Uh, je, je proeft de kroketten die er eerder in hebben gelegen. Of zo. Ik weet niet wat dat is. Oké, okay. jij gaat voortaan gewoon geld neerleggen voor ja, je patatje? Ja, gewoon, uh, gewoon betalen. Ik vind helemaal niks. Het gratis. Inmiddels staan er ongeveer 30 mensen in deze cafetaria. En deze mevrouw schijnt er wel heel erg zin in te hebben. U uh, gaat even een lekker bamischijfje halen? Nee, er is een actie van de veebel gratis platatfiet tussen 12 en 2. Dus dat ik dat ga halen. Dus geen bamischijf. En uh, helemaal aan de rij staan, dan bent u wel een echte Hollander hoor. Oh ja hoor, ik ook. Oh, ja. Doet u dat nou vaker? Als er iets gratis, is, nou, ja, als gratis, dat, ja, waarom niet? Ik doe dat wel eens vaker. Ja, ja. Ja, zo vaak is het natuurlijk niet, maar als het dan is, dan doe ik het wel. Ja. Of ik moet ziek zijn of zeg, ja, dat is wat anders. Maar normaal wel, doe ik dat wel vaker. Je ja. spit ook altijd de hele reclamefolders door. Ook ja, ja ook. Fiets al die winkels af. Ja, ja, leven is zo duur, je zou wel moeten. Ik wil ook Ja, ik. man? Gratis patat is dat nou ook echt lekker? Ik heb betaald voor de maaien hoor. <laughs> maar de patat? Hij is lekker. Ja? Heerlijk. Zeker goede actie. En ik hoorde net, uh, ik kreeg net wel wat klachten dat hij een beetje naar de kroketten smaakte en zo. Wat vind jij daar nou van? Nou, ik vind hem lekker. Gewoon friet hoe, hoe friet is hè? Ja. Nou, ja, ik vind het wel, eerlijk gezegd vind ik het wel een andere smaak hebben dan dat ik gewend ben, maar ik vind het gewoon wel lekker. Maar, die andere smaak, is dat nou lekkerder of niet? Mm, als ik eerlijk ben, niet. Dat niet? Nee, dan dat ben ik echt heel erg. Ja. Het is ook een beetje ondankbaar, hè? dan krijg je het gratis en dan nog klagen. Maar ik zeg ook, als ik eerlijk ben, maar ik, ik vind het wel lekker. Ik zeg niet, het is niet te eten. Genoeg meningen gehad. Ik uh, moet hem zelf natuurlijk ook even proeven. De gratis patat, is dat nou lekkerder of niet? Eigenlijk gewoon een hap zout, hè, wat jij heet. Dat is inderdaad... Het is niet heel bijzonder. Het is gewoon heel erg zout. En... En gratis. En gratis, inderdaad. Ja, met de rij die tot buiten staat... gaat het feestje hier nog wel even door. Of de medewerkers het nou ook zo'n leuke actie vinden, dat weten we niet. Zij wilden ons niet te woord staan. Maar, uh, ja, gratis patat. Het valt wel in de smaak bij de Hollander. Kijk, Pieter Munnik bij de friet...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 Dat moet lukken, hè? Dat gaat lukken, tenminste daar gaan we vanuit. Vorig jaar is het gelukt, dus zal dit jaar ook lukken. Ik ben wel een loper, dus uh, die zijn goed ingelopen. Ja, op en top voorbereid staan de burgemeesters aan de start. De ketting lijkt me zwaar. Houdt u die aan? Nee, nee, het kopbeetje gaat uit, de amsketen gaat af, het roze shirt gaat eraan en dan gaan we lopen. Ja, helemaal klaar dus om die z-tot-z loop van A tot Z uit te lopen. De burgemeesters gingen slechts voor de 25 kilometer en maar liefst 200 echte diehard's vertrokken voor de maximale lengte, 110 kilometer wandelen. Ja, die burgemeesters zijn eigenlijk een stel watjes als je het zo hoort. Dit is hoogstens A tot en met H. Dit, dit zijn de echte diehard's. Niet bang in de donker? Wel, nee, we hebben een man bij ons, dus uh... nee, gaat helemaal goed komen. 1, 2, 3, <laughs> 1, 2, 3. Weet u het zeker, 110? Ja, 60 keer al. Kijk, en dan nog een tocht, deze keer in het oosten van het land. En daar deed een opvallend team aan mee. Ze noemen zich de Golden Girls. Komen uit Langeveen en hebben 24 uur lang huishaard, kinderen en man verlaten... om los te gaan op de Solex. Oef, en na zo'n uh, 24 uur op een tuffende Tolex solex, ben je natuurlijk moe, kapot, lamlendig... en dan heb je echt geen zin om voor een camera nog leuk te gaan doen. We zijn hartstikke moe, we zijn zeer voldaan en onze missie is voltooid! Zo'n Solex race is uh, heel georganiseerd, waar met van alles rekening wordt gehouden. Geluidsoverlast komt bijvoorbeeld absoluut niet voor. Tene Albert houdt er wel in om uh, iets te organiseren. En, uh, we hebben 11 wel... <lacht> uh, teams die er aan meedoen en meer dan 100 deelnemers. Ja, Leuk natuurlijk, zo'n vrouwenteam. Maar laten we eerlijk zijn, Solex rijden is en blijft natuurlijk vooral mannensport. Onze dames uit Langeveen hebben de race trouwens niet gewonnen. Maar dat maakt na 24 uur op een Solex helemaal niks meer uit. En we stellen u ook nog even voor aan Roy en Joran. Dat zijn twee talentvolle karters van 11 en 8 jaar oud uit Drenthe. Maar ze waren al vier toen ze begonnen met karten. Al werden er toen wel wat veiligheidsmaatregelen genomen. Met bij opa aan een touw bij opa dan in de tuin rijden. En waarom zat de touw eraan? Voor als ik te ver ergens heen rijd, dat ik niet wegkom. Als ik te ver rijd, dan, dan konden ze me gewoon niet meer terugvinden. Ja, het was trouwens geen onverdeeld succes voor opa. En op een gegeven moment liep dat natuurlijk ook uit de hand. Toen viel ik dus zelf ook op met bakkers. En, uh, want ze trokken mij dus uh, uit mijn evenwicht weg. Ja, de oudste van de twee, Roy, die was vorig jaar al Duits-Nederlands kampioen. En dat klinkt lastig, maar dat is eigenlijk heel erg simpel. Omdat ik de snelste was. Uh, ik had de meeste punten gehaald. En als je eerste bent, dan haal je tien punten. Ja, en zijn kleinere broertje Joran, die heeft ook een heel overzichtelijk doel. Ik probeer de, een, de snelste tijd van de baan te hebben. En lukt dat ik... een beetje? Nee. En de toekomstdromen, die hebben die mannen ook al heel goed voor zich. Nou, ik zou wel eens willen dat ik, op het, uh, dat ik later op een Formule 1 rijd en dan heel veel geld krijg. Formule 1 racer. Maar waarom? Wat is al leuk aan? Luka? Nou, als je op het podium staat met champagne spuiten. En mooie vrouwen om je heen en veel geld. Ja, veel geld. Tot zover het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En in Nog Steeds Wakker uh, in de studio nog altijd onze band voor vanavond The Hype. Dit is onze nieuwe single, Don't Give Up On Me. Als alle gitaar gestemd zijn. Yes, zingt het lekker zo. So. Zo. Oh. Okay. Okay. Mogen we? in, oh. een You're mine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 Ze komen uit Haarlem en volgende week komt een nieuwe cd uit. Of een eerste cd. En tot die tijd zijn ze bij ons in de studio. In ieder geval nog het volgende uur. En dan spelen ze nog twee nummers. De Hype op Radio 1. In een echte Nederlandse winkelstraat hoort eigenlijk een draaiorgel. En in Amsterdam maakten ze dit weekend wel heel erg gortig. Daar stond de hele binnenstad vol. En dat kan maar één ding betekenen. Draaiorgelfestival. Onze verslaggever Rens Groosling ging erop af. Is het nog wel iets van deze tijd? Nou, ik vind het gewoon niet, maar ik snap wel dat er mensen zijn die het wel leuk kunnen vinden. En wat vind jij ervan? Ja, ik hou er niet echt zo van. Waarom niet? Ja, omdat ik meer van top 40 muziek hou en dit vind ik toch wel een beetje ouderwets. Ja, hè? Meneer, u bent de eigenaar van dit van draaiorgel. Ja, is dit, is dit uw hobby? Is dit uw werk? Uh, nee, dit is mijn hobby. Ja. Ik, uh, ik heb de hobby eigenlijk overgenomen van mijn vader. Die leefde niet meer. Maar ik ben uh, met dit draaiorgel jaar of vier bezig geweest om dat helemaal te restaureren. En uh, vandaag ben ik hier uh, om een dagje te draaien met het orgel. Want als ik er zo naar kijk, het, het is een heel mooi orgel tenminste. Ik heb net ook houten dingen gezien. Hier, hier staan poppetjes op, dat soort dingen. Is dat wat een draaiorgel mooi maakt of gaat het echt om de muziek? Uh, de iede, denk ik. De, de, de, de, Muzikaal moet dat natuurlijk ook goed klinken. Maar... Uh, uh, ja, het uiterlijk wil ook wat, dus uh, uh, het oog. Dus uh, ja, ik heb het door een kunstschilder helemaal uh, laten schilderen. En uh, ja, dat is wel iemand die weet waar hij het over heeft. En die, uh, dus die heeft er wat moois van gemaakt. We zijn er ook erg tevreden over. Uh, over de... En wat maakt nou een draaiorgel voor u heel mooi? De soorten registers die erin zitten en de klankkleur uh, van de pijpen. Is het nog wel iets van deze tijd? Ja, draaiorgels uh, draaien nog steeds in steden, hoewel de belangstelling daarvoor wat minder wordt. Ik vind wel dat we draaiorgels niet helemaal mee moeten gaan met de moderne muziek, maar zich vooral aan evergreens en uh, oude, leuke uh, volksliedjes moeten houden. En dit draaiorgel bijvoorbeeld uh, is vroeger gebruikt als evangelisatie, uh, draaiorgel. En uh, daar zijn nog heel veel psalmen en gezangen bij. En dat maakt dit orgel weer bijzonder. Ja, Kan je, kan je een, een soort van idool hebben in draaiorgelmuziek? Qua noteur denk ik iemand die uh, heel uh, goed weet te noteren op een uh, draaiorgelboek. Een noteur? Ja, een noteur is iemand die uh, het muziekstuk ontwerpt zeg maar, voor de betreffende draaiorgel. En, en daar staat of valt uh, het muziekstuk mee. Uh. Oké, okay, ja, want ik heb me een beetje ingelezen. Ik, ik begrijp, je doet daar een, een boek in waar een soort van gaatjes in zitten, heb ik begrepen. En dat komt dan door middel van die pijpen komt daar het geluid uit? Ja, dat is heel kort samengevat. Maar dat boek dat loopt dus door een mechaniek heen. En op het moment dat de pennetjes daar omhoog komen door de gaatjes... dan gaat er een klepje open. En die zorgt voor de lucht naar een membraan. En dat membraampje zet weer een grotere klep open. En die verzorgt de lucht naar de pijp toe. Oké, okay, oké. Okay. Maar, maar ben, je, ben je dan muzikant? Hoewel ik natuurlijk muzikaal zelf niets presteer. Ik zet alleen het automatisch spelende apparaat in werking... Maar ik mag toch ook uh, daarvan zeggen dat het een stukje mijn prestatie is en ja. dat ik daardoor ook weer een stukje muzikant ben. Dus als u op een verjaardag zit en iemand vraagt, ja, speelt u een, een, een instrument, dan zegt u, ik speel draaiorgel. Ja, dan, nou, dan zeg ik, ik heb draaiorgels. Je hebt er meerdere? Ja, ik heb er nog een paar, ja. Ja. Wat, wat is dan uw lievelingsdraaiorgel? Nou, deze. Ja, ja groot draaiorgel met uh, ja, mooie klankkleur. Verschillende registers, zang en tegenzang. Ja, daar kan ik echt van genieten. En het is natuurlijk vandaag ja, een festival waar allemaal draaiorgels zijn. Gaat u dan ook nog even rondkijken zo direct? Ja, ik, dan ga ik even bij uh, de collega draaien, luisteren. Even uh, de orgels langs. Ik wens u veel plezier. Ja, dankjewel. Van hetzelfde. Ja, dankjewel. Onze verslaggever Rens Schoosling, 16 jaar nog maar. En hij maakt iedere week voor ons. Uh, gaat hij op pad? Deze keer was hij dus bij het Draaiorgelfestival. Festival. Heb jij er nog iets van meegekregen, Bastiaan? Het Draaiorgelfestival? Festival? Ja? Nee, ik was vind niet je in er helemaal van van type voor, namelijk? Stiekem wel. Ja, nee, serieus, <laughs> ik, ik vind. Uh, ja, God, veel mensen vinden ze natuurlijk vervelend omdat ze vrij uh, aanwezig kunnen zijn. Maar ja, past ook wel weer een beetje bij het Nederlandse. Uh, straatwinkelbeeld. Goed, dit is Radio 1. Je zou het misschien niet zeggen al die draaiorgels, maar het is Radio 1. Um, en uh, het begint zo langzamerhand richting een uur of drie te lopen. Um, maar dat betekent niet dat wij van uh, nog steeds wakker er vandoor gaan. Integendeel, er is straks nog een tweede uur. En daarin gaan we het onder andere hebben over de SP. Die heeft een rapport geschreven over de verkiezingsbeloftes van de PVV. Want daar zijn er heel weinig eigenlijk maar van uitgekomen. We hebben nog iemand die de voicemail van Mark Rutte inspreekt. En we hebben natuurlijk Fred Budding met Hooks Radio. Maar eerst gaan we luisteren naar reclame en het nieuws van drie uur. Daarna zijn we bij terug met het tweede uur van Nog Steeds Wakker. Pa-pa-pa-da Pa-pa-pa-da da pa pa pa da. Na, di, da, di, da, di, da. pa pa pa, pa, pa, pa Slaap nog maar niet Want dit is prachtig Nog meer wij Is fantastisch toch Slaap